1 uur. met het nws Journaal. Nieuwe zorgondernemers zijn bijna nooit op de hoogte van de kwaliteitseisen waaraan hun werk moet voldoen. Uit onderzoek van de inspectie bleek dat van de 146 nieuwe organisaties die vorig jaar werden bezocht, 95% de eisen niet kenden. Het ging om ondernemers in de zorg voor ouderen, gehandicapten, de geestelijke gezondheidszorg en de thuiszorg. De ondernemers zijn volgens de inspectie wel bevlogen... maar hebben de veiligheid en de kwaliteit van de zorg vaak niet op orde. Bij een tweede controle hadden veel bedrijven wel betere resultaten. De eigenaar van het schip waarop in 2016 drie Duitse toeristen omkwamen... wordt vervolgd voor dood door schuld. De toeristen kwamen onder de mast terecht... die vlak voor de haven van Harlingen brak. De 53-jarige eigenaar, die ook de schipper was... had het onderhoud aan de mast volgens het OM niet op orde... Uit onderzoek bleek dat er sprake was van houtrot. De rechtszaak dient in november. Ouders zijn volgend jaar mogelijk honderden euro's meer kwijt aan kinderopvang... door strengere regels. Daarvoor waarschuwt de Belangenorganisatie voor Ouders in de Kinderopvang. Een medewerker mag in 2019 voor maximaal drie baby's tegelijk zorgen... in plaats van vier. Daardoor is er meer personeel nodig. De overheid zegt dat de stijgende kosten worden gecompenseerd met een hogere toeslag. Tennis' Kiki Bertens is uitgeschakeld op het toernooi in het Chinese Wuhan. Ze verloor in de tweede ronde van de Russische Pavlochenkova. Door haar nederlaag blijft onzeker of Bertens zich kan plaatsen voor de WTA Finals eind dit jaar. Daarvoor moet ze tot de beste acht speelsters van dit jaar horen. Bertens is in dat klassement nu negende. Het weer vrij zonnig en kleine stapelwolken. Het is vanmiddag rond de 15 graden. Morgen droog, opnieuw vrij zonnig, dan 17 graden. Donderdag wordt de warmste dag van de week... met maxima tussen de 19 en 21 graden. Vanaf vrijdag is het weer koeler en is er meer bewolking. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Kunnen we dat samenspelen? Staying Alive. Kennen jullie dat? Dat is voor hun tijd, denk ik, hè? Dat ja. is van de Beatles. Ja. Anders hebben ze geen idee. Als het niet van de Beatles is, kennen ze het niet. Nee, maar doe maar vier tikken al. Vier. Klinkt leuk! Nee, maar vroeger zo iedereen zo. Op? En die kip met die schaal op zijn kop, hoe heet die ook alweer? Kalispero. een Griekse kip, Kalispero. Kip, die kan je niet plukken. Nee. Kale kip. Oh, oh ik dacht, dat is een keer een All she wore was lace Didn't know that I was poor She never saw my place I was there to steal the money Take her rings and run Then I fell in love with the lady Got away with none Lady's name was Susan Moore Daddy was the law Didn't know that I was poor Lived outside the law Daddy said I was a thief Didn't have the love But I was Susan's true belief Married her for love I was there to steal the money Take her rings and run And I fell in love with a lady How she lived and built a wall to keep the robbers out. Didn't care a thing at all, that's what I'm about. I was there to steal the money, take her rings and run. Then I fell in love. Now I fell in love with the lady, got away with none. Ja, en daar uh, even een lekkere, lekkere Hans Lieberg. de sound from the 70s. Nou ja, die nam hij natuurlijk aardig op de hak. En dan uh, met een toogstabby. Ja, nou, pff, probeer dat maar eens vol te houden. He? Lukt niet zo makkelijk. En uh, dat was eigenlijk een beetje in plaats van de vijf minuten... wat door de korte voorbereidingstijd heeft... want je dat allemaal nog niet kunnen doen. Dat komt allemaal wel weer. He. Morgen hebben we weer de vijf minuten van de sidekick... met Ron en uh, donderdag met Dolly. Maar vandaag maar weer even een stukje humor. dat is ook wel eens leuk, af en toe. Uh, the lady from Baltimore. Dat was Scott Walker. Een meneer die ooit deel uitmaakte van... The Walker Brothers. Ja, <laughs> dat heeft u goed geraden. Zo, we gaan even een beetje cowboy muziek doen, jongen. Yeah. Ja, Dat is een eh, duidelijk, hè? Eh. Ja. <laughs> Kenny Loggins ja. en Jim Messina. Oh, Lonesome Me. Everybody's going out and having fun. I'm just a boo for staying home and having none. I can't get over high. mistake I'm making just by hanging around I know that I should have some fun and paint the pen A lovesick fool that's blind and just can't see Oh, lonesome me I bet she's not like me She's out in fancy free Flirting with the boys with all her charms But I still love her so Dat. En uh, dat, nou, dat heet dat, even de bekende Country Ballads. We kennen hem ook onder andere van Neil Young. Maar die heeft er wel een hele andere versie van gemaakt. En uh, de Nederlandse Walkers hebben hem ook ooit eens opgenomen. Nou, ja, het is eigenlijk zo'n bekend cowboyliedje hè? dat uh, iedereen meer kent. Oh, lonesome ja. Nou, oké, okay. gezellig. We gaan door. We hebben geen tweede artiest in het licht vandaag. Dus uh, we houden het nog maar even op verzoek. Want er was gewoon niks wat, wat nou een beetje interessant was. Dus we gaan gewoon lekker door met de muziek. Kwart voor twee hebben we het recept. Dat ook nog. Dit is Don Henley. The End of Innocence. De eind van de onschuld. Just daddy. Man die we natuurlijk uh, kennen van, uh, van onder andere de Eagles. En uh, nu, dit was een van zijn solo-platen. En dat noemen we het heten The End of the Innocence. Oftewel, het einde van de onschuld. Hoe is het met jouw onschuld eigenlijk? Uh. <laughs> ja, ja. Uh. Oké, okay, zegt genoeg. <clears> Oké, dat <throat> okay. <that> uh, is seven. een... Uh... Nogal precaire vraag uh, yeah, voor een yeah. metalhead. Yeah. Uh. Jouw innocence is out of this world. Ja. Zullen we het daar wel Ja, zo. We, ja, zo Wat zo, <laughs> heet, zo <laughs> heet namelijk de volgende plaat. Oeh. <laughs> out of this world. <laughs> het zijn de grassroots. Lekker oud hoor dit. Woehoe! Every day in the same old way. I'm a 9 to 5 outsider. Just for you. En dat uh, uh, was een uh, bandje. Uh, ja, een bandje. Uit, ik denk uit de 60's, begin 70. Ja. En uh, dat heette gewoon uh, Out of This World. Ja. Weet je waar ik zo blij om ben? Nou. Dat deze plaat eindelijk op Spotify staat. Dat is een hele tijd niet gebeurd. Oh. Ja. Ja, dat is echt waar. Ja. Maar nu staat hij er wel op. Er stonden alleen maar walgelijke covers op, en eh, ik, kon, dankzij mijn collega Bart van der Meer, ontdekte de, dat hij er echt nu wel op staat. Dus draaien hem nog een keer, want hij is te goed om eens niet te laten horen. Sledgehammer, Peter Gabriel, wow! de hele tijd niet op Spotify staan, bijvoorbeeld. En dan zag je dat nummer en dan kwam er een of andere walgelijke cover voorbij die echt toch een meter klonk. Maar dit is de echte! De echte originele sledgehammer van Peter Gabriel. Wat een gigantisch goed nummer is dit toch? Heerlijk. Heerlijk. En dit moet je vooral hard draaien. Ja, ja, ja. Dit moet ja, je niet ja, ja. te zachtjes zetten. Dan, nee. nee, dit moet je, even blazen gewoon. Ja, nou, onze buurman zal het niet leuk vinden. Maar, nou ja, kan er ook niks aan doen. Moest even. Moest even, ja. Moest even. Ja, het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Hoewel het aantal slachtoffers van een misdrijf vorig jaar... aanzienlijk minder was dan in de jaren ervoor... blijkt Noord-Holland eh, toch de minst veilige provincie van Nederland. Op nummer 2 staat Utrecht en op nummer 3 Zuid-Holland. Dit blijkt uit een enquêteonderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek waarbij onder andere aan mensen van 15 jaar en ouder gevraagd werd... of zij vorig jaar slachtoffer waren van een misdrijf. Met 18 van de ondervraagden is het aantal slachtoffers in onze provincie flink gedaald... en dat is met een percentage van ruim 3 En dat in vergelijking met 2016. De tienjarige jongen uit Horen die gisterochtend vermist werd is uh, inmiddels al lang weer terecht. De jongen was uh, rond half uh, negen samen met een vriendje lopend naar school vertrokken. Maar de kwam daar nooit aan. Na een korte zoekactie is het duo in de wijk Westerblokken in Hoorn teruggevonden. Een aangrenzende wijk. Ouders met kinderen op kinderdagverblijven dreigen volgend jaar honderden euro's meer kwijt te zijn. Doordat pedagogische medewerkers voortaan één baby minder onder de hoede mogen hebben... zien vooral kleine opvanglocaties, de kosten qua personeel uiteraard, explosief stijgen. Uit een rapport blijkt dat de kosten voor dagverblijven met ruim 7% stijgen. Met name de kleine locaties voelen de veranderingen gevoelig in hun portemonnee. Via een verhoging van de kinderopvangtoeslag krijgen ouders een deel van de rekening terug. Maar de brancheorganisatie verwacht dat de prijzen harder zullen stijgen dan de verhoging van de toeslagen. Het schoonmaken van de GFT-rolemmers, uh, de groene bakken dus, uh, is met twee weken vervroegd. Het bedrijf dat deze taak uitvoert voor de gemeente... komt nu in de week van 1 tot en met 5 oktober. En dus niet in de week van 15 tot en met 19 oktober. En dat is dus aanstaande. Zoals het staat vermeld op de afvalkalender... is dus niet correct en is dus vervroegd. Houdt u dat in de gaten? En het, uh, dit bericht wordt ook nog een keer vermeld in het Zandvoorts nieuwsblad.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 Ja, vandaag een afwisseling van zon en stapelwolken. Lokaal is een buitje mogelijk, maar over het algemeen blijft het droog. De wind is zwak uit het zuidwesten en de temperatuur loopt op naar ongeveer 15 graden. Vanavond en komende nacht is er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. En het blijft droog en het koelt af naar 8 graden. Morgen is het weer flink zonnig en het blijft overal droog. De wind haalt wel wat aan en uh, de kracht uh, zal zijn tussen de 5 en de 6, afhankelijk van waar u zich bevindt. De temperatuur stijgt naar ongeveer 18 graden. Kortom, lekker herfst weer. A of an empire that is equaled by none No, a queen like that expects no helping hand But to boost her endeavor She'll use her greatest treasure Let it pave the way to power that she knows will come I'll no. no. zullen laten wachten zoiets. Hoezo? Nou, ik zie de andere site niet, niet zo gauw iets dergelijks uitkiezen. Maar ik ben er wel blij mee. Prachtige uh, muziek. Nee, ik wel aan. Ja, ja, ja. ja nou ja, waar, waarom heb ik dit gedaan? Omdat nou. ik vind dat uh, een band als kayak, uh, eigenlijk veel en veel te weinig uh, aandacht krijgt. <kwijls> ja. Hoewel dat de laatste tijd wel meevalt, hoor. Sinds hun uh, ja. laatste album, 17, zijn ze internationaal behoorlijk aan de weg. De ja, rug. maar toch vind ik dat het in Nederland altijd nog heel karig is. Ja, in Nederland wel, en maar ja. voor het, het, hetgeen wat ze maken. Nou, als maar u dat uh, allemaal... Mijn favoriete LP van ze. Ja, Cleopatra, <laughs> The Crown of ja. Isis. En uh, Ze hebben intussen alweer een nieuw album in een. Ik weet Volledige nieuwe bezetting trouwens. Want dit was nog de bezetting met Cindy Oudhoorn en Edward Rekers. En zo. Maar die formatie is niet meer. Er is nu een hele nieuwe formatie. waarmee zij een album opname, opnamen dat Seventeen heette. en waarmee Kajaks echt weer een beetje terug is naar zijn. Ja, naar zijn roots, zijn maar. En het, het rokt. Ja, en, yes. dan, en het rockt. En het is o, o. lekker. En als u we dat wil ervaren... 23 november staan ze in het uh, in een patronaat in Haarlem. Ja. En dan komt u ons zeker tegen, want wij ja. zijn er ook. 23 november patronaat kayak in de nieuwe... nu intussen lekker ingespeelde formatie. We hebben ze in januari al gezien. Maar toen was het het eerste of tweede concert. Ja. Dus het zal nu waarschijnlijk... Was het, was het nog een beetje roestig al? Ja, hier en daar. Pff, ja, ja oké. Okay. Maar dat zal nu ongetwijfeld heel wat anders zijn. Kajak dus. En uh, Goodbye Ferris, zo heette het nummer. Uh, heb je het recept al? Ja. Maar goed, ga ik je plaatje ja. draaien en dan komt dat er zo aan. Want dat moeten we ook uh, niet vergeten. Jeremy Spencer en het heet Shy Love. instrumentaaltje van... Uh, Jeremy Spencer. En dat liedje, dat heette Shy Love. Nou, als je verlegen bent, dan zing je niet. Hé, toch? Nou, nee. nee. Nou, dus nou ja, kan daar, wel natuurlijk. Dan uh, doe je dat stiekem in je eigen badkamer. Ja. Daarom houdt hij het niet maar bij zijn gitaar. Ja. Goed. We gaan uh, een eten. Ja. Dat is wel belangrijk. Mijn maag knort. Ja. Nou, hoor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 Ja, en vandaag heb ik een Provençaalse kapucijnerschotel. Dat uh, is een uh, recept voor vier personen. En uh, de bereidingstijd is ongeveer 25 minuten. U heeft hiervoor nodig drie eetlepels olijfolie... één uh, gesnipperde ui... twee teentjes knoflook, eveneens gesnipperd... vier vleestomaten in partjes... 250 gram hamreepjes... 1 eetlepel gedroogde Provenzaalse kruiden 100 ml vleesbouillon ongeveer 800 gram kappertjes en dat is een groot blik uh, 125 ml crème fraîche en twee eetlepels Dijon mosterd De bereiding gaat als volgt: verhit olie en fruit hierin de ui en de knoflook Voeg de tomaten, hamreepjes en provenzaalse kruiden toe en bak dit ongeveer 2 minuten mee. Giet de bouillon erbij en verwarm dit uh, ongeveer 3 minuten. Schep de kapucijnissen erdoor en verwarm zonder dat het kookt. Dus het vuur laag zetten en zorg dat het niet meer kookt. Uh, roer de crème fraîche en de mosterd erdoor en serveer het gerecht met een groene salade of met appelkopot en Warm stokbrood. Een variatie op dit gerecht is dat u in plaats van cappuccino's ook bruine bonen kunt gebruiken. Uh, en of de hamreepjes kunt vervangen door plakjes grillworststukjes. Uh, vegetariërs kunnen pittig gekruide tofu-reepjes gebruiken in plaats van vlees. Dus voor iedereen uh, geschikt, zou ik zo zeggen. Ik, uh, eet smakelijk. En laat het maar eens een keertje weten of het lekker was. Ja. ja. Ik nou. vind het wel fijn ja. om te horen. Ja, laat het gewoon eens een keer weten. Zet ja. het gewoon even een leuk berichtje. Zet berekening. even op Facebook van Nou, ja. het was lekker of ja. het was niet te vreten. Dat kan ook. Dat kan ook. Dat kan ook, was ja. niet te vreten, nee. Nou, voor zover ik die dingen voorgeschreven, voorgezet krijg, uh, valt het allemaal best mee. Ze kan ja, maar, niet komen. Schillen nou één ja. keer, hè? U kunt het allemaal terugvinden, dit recept, op onze Facebookpagina... pagina uh, www.facebook.com skaan luncht ja, Het staat daar, er al op. Het staat er al op en daar kunt u het terugvinden. En kunt u ook reageren als u dat zou willen doen. Maar we weten dat de recepten heel goed gelezen worden. Dat gaat iedere week toch wel bijna boven de duizend. Dus dat is best wel, best wel interessant. Ja. Yeah. Ja, of die mensen het ook maken, dat is natuurlijk een andere vrouw. Ik heb er honger van gekregen. Laten we een broodje scoren, zo. <laughs> Want we moeten nog twee uur. Goed. Dit is Hoosier. Het is niet de weken, het Het is de gronding van een foot going of the light It's not the opening of eyes It's not the waking It's the rising It's not the shade We should be past it It's the light And it's the obstacle That casts it It's the heat that drives the light It's the fire it ignites It's not the waking It's the rising It's not the sun singing It's the heaven of the human spirit ringing It is the bringing of the line, it is the bearing of the rhyme, it's not the waking, it's the rising And I could cry Change uh -huh. if you love being free. Nina Christ Power, zo heette het nummer. Hoogier was dat. En dat was een van de nieuwe platen. Dan gaan we even verder. Tot de uh, tweede Van Morrison. In Every time I see a river Every time I hear it train, Every time I hear a sad song It reminds me of what we had been Every time I see a river Feel like I'm back in love again My life seems together and I'm doing just fine Your picture on the wall I see a river again. Feel like I'm back in love again I just can't stand the pain een beetje op de Jazzy Rhythm and Blues Tour. Dat is vroeger wel anders, hè? Dat hij toch aardig wat ruiger dan dit. Maar tegenwoordig uh, zit hij uh, echt een beetje in de jazz en uh, dat hij verdomd goed dat is lekker gewoon. Heerlijk. Every time I see a river. Dus even naar de klok kijken. Nou, ik kan nog één plaatje doen. Voordat wij straks naar de, na het nieuws... naar de vinyljaren gaan... met All This en World War II. Prachtige muziek. Gaat, ga ik u straks meer over vertellen. Maar eerst nog even dit. Ten, ten. Met een uh, nieuwe plaat van uh, dit gezelschap En dat heet Guiding a Light. Nou to the way back. Ja, we eens even naar uh, de winkel Even een broodje halen want, uh, ja, het is natuurlijk nog een twee uur lang Dus er uh, mag wel een broodje in, hè? dat weet ik wel Maar goed, dit was uh, Zandvoortlust. Morgen ben ik weer Natuurlijk samen met Ron En uh, donderdag ook nog samen met Dolly en u weet, we gaan straks belangrijk uitbreiden... maar daar hoort u binnenkort meer van. Tadalala. Dit was het in ieder geval voor vandaag. En, eh, dus ik zou zeggen, blijf van uw toestel... als u houdt van de muziek van Aldis en World War II. ga u daar zo meer over vertellen in het programma De Vinyljaren. Aansluitend, tot zo!